die nog redelijk goed bij stem is, en Bernard Robben. We hebben vanavond interessante gasten, een drietal gasten. Twee mensen van uh, het erfgoeddepot Riel, Rien van der Heijden en Evelien Passier. En ik ken jullie alle van de lezing van zoveel maanden geleden in, uh, bij Woerke Mutsers. Actieve mensen van de Kring van Tilburg. En wethouder Jacques Sperberg over een tweetal onderwerpen. Ook interessante onderwerpen, Jacques. Uh, onderzoek naar toekomstwijkcentra en de startpool voor scootmobiels. Maar zoals gebruikelijk gaan we het eerst even hebben over wat was er in het lokale nieuws. En dan mag Els als eerste beginnen. Els, wat nou, had jij voor nieuwtjes? Ik had uh, voor nieuwtjes, dat betreft niet specifiek geworden, maar ik vind het toch wel erg belangrijk. De stichting Kools, die we allemaal denk ik wel kennen als wij gaan boeken snuffelen, tweedehands boeken rond de Heiksekerk. Dat is altijd heel leuk en gezellig. En die roepen nu alle leesclubs op. En die hebben we in Goorl ook een heleboel. En waarom roepen ze die leesclubs op? Ze willen een boekje uitgeven. Dat doen ze ieder jaar kennelijk. Dat wist ik overigens niet. En dit jaar gaat het boekje over leesclubs. Hm. Dus zij vragen, leesclub, als je dit leest of nu hoort, geef je op. Dan gaan wij dat... ...boekje maken. Nou, nou dat vond ik wel heel erg leuk. Leuk initiatief, ja. Ja. Dan uh, heb ik gehoord en gezien... ...dat de commissie Kunst en Cultuur uh, nieuw lid vraagt... ...of Nieuwe leden. dat weet ik ja. niet. Hmm. Nou, het wordt gevraagd om je vlug op te geven. Hmm. En die mensen hebben tot... Uh, de commissie heeft tot doel kunst in de openbare ruimte... ...zoals we er allemaal kennen in horen waar dat uh -huh. allemaal staat... En ten tweede hebben ze ook uh, een grote adviserende of misschien zelfs wel meer dan dat rol... in de tentoonstellingen die in het gemeentehuis worden gehaald. Daar wil ik best wel eens iets over vertellen. Kan als, daar elke naar zich voor opgeven, Jacques? Of, of, Iedereen of, kan zich ja. daarvoor. kan daarvoor solliciteren. Het valt toevallig in mijn portefeuille. Oh. Dus, nou, dat is uh, leuk. Kan je ja, even, de ja. van lijnheid van later uh, iets over vertellen. Want uh, de, de taakstelling van de Commissie Kunst en Cultuur... Was uh, eigenlijk een beetje verworden naar nog alleen maar, uh, nou alleen maar, uh, tot alleen de, de, de kunst in de openbare ruimte. Ja, ja. En de tentoonstellingen werden routinematig uh, ingevuld. En als oh. iemand maar op een of andere manier een binding had met Goren dan. Dus uh, die club is redelijk vernieuwd. Oh. Sinds afgelopen jaar zijn er een paar nieuwe mensen bijgekomen. Hè? Mieke Jaspers, of Mieke Stuurman, hoe je het wil noemen. En, uh, ja, ja, ja. Dorothee van de Wielen is erbij gekomen. Uh, op een gegeven moment... Uh, Jan Hermans van, uh, van Harmony... Uh -huh. gezegd van nou we moeten toch eens kijken of we we anders kunnen doen. Subsidiewijze gaat er steeds minder... naar kunst en cultuur toe. Uh -huh. uh, dat is gewoon een gegeven. Dat, uh, en wat we gingen doen is... kijken, kunnen we het nou toch... nog leuk... dingen organiseren... en die, die, die iets doen met dat, met dat bruisende. Hè? We hebben ook dat bruisfonds in het leven geholpen. En uh, die hebben een aantal... Tentoonstellingen in voorbereiding gaan. De edelste daarvan die is nu aan de gang. Daar had je naar de opening moeten gaan. Dat was uh, van Teun van der Zalm. de enige zo oh, wikker. Ja. En die had uh, Wat is het wikker? ja, ja, de wikker. Dat is een, een beginnend weten, kunstenaar die, uh, die wordt uh, een paar jaar een beetje met, met een soort uitkering uh, uit de wind gehouden Aha. om naar professioneel te kunnen gaan. Ja. dus uh, Eigenlijk toen de vervanging geweest van de BKR. -reken. Ja, laat ja, ik ja. zeg. Ik ken wel de BKR. En, uh, ja. Wikker had ik nog En Teun van, van der de de Zalm. De... Die, uh, wij zaten eigenlijk van, nou, hebben we eigenlijk in Goerlen ook wikkers? Want die regeling loopt af. Hè. Die, die is uh, gestopt nou. Uh, ja, ja, we hebben er één. Teun van der Zalm. Nou, laat maar eens komen. En die kwam dus met die twee uh, animaties of ja. videofilms. Ja. Toen hebben we de muziek van de ene film. Die, is, die, is, uh, die heet uh, uh, City of Light. Die is in opdracht van Philips gemaakt. Dus een geweldig flitsende film. En de muziek daaronder... ...heeft Jan Hermans gearrangeerd... ...voor leuk. een combo van vijf. En die hebben ze daar... ...bij de opening live gespeeld. Dat was, oh. was een enorm succes. Er is dus momenteel een, een tentoonstelling in, in de hand. Er een tentoonstelling ja. in de hand, Moet je zeker naartoe gaan. We gaan ja. ook proberen om de kunstklasse... ...van Will Hill en van Willem II... Uh, ja. wat te krijgen. Dan nodigen we de kunstenaar ook uit... Ja. Om te vertellen ja. wat hij aan ja. het doen is en hoe het in elkaar zit. Ja. En dat. Uh, ja, dat zijn gewoon nieuwe dingen. En we gaan ook iets doen met meester gezelde tentoonstelling. Met. Uh, met uh, plaatselijke kunstenaars. Hè. Zoals, zoals Reinoud van Vucht hier zit. Ja, die precies. Was, die wordt het ook toevallig. Oh. Die uh, gaat nou, niet het toevallig, doen. Nee, dat is niet toevallig. Nee. Maar die vond het ook een heel leuk idee. Ja, dat en super. zo zijn we met. met uh, wat, wat, wat meer. Uh, vernieuwende en, en, en nieuwe dingen wezen. aan het zoeken. Het bruist inderdaad. Ja. He? Ja. inderdaad. Ik dit ik was, u... was niet voorbereid overigens. Nee. <laughs> Mag ik dan nog nee. een vraag over stellen? Zijn ja. die uh, videokunstenaars ook eventueel in te zetten voor schoolprojecten? Animaties betreffende een stukje historie? Kan altijd. Want Erfgoed Brabant is bijvoorbeeld op dit moment bezig met uh, schoolprojecten met animaties voor groep 3. Uh -huh. Maar wij zitten bijvoorbeeld aan iemand te denken voor groep 6 uh, en 7. Want uh, onze ervaring is dat beelden veel meer spreken dan natuurlijk uh, ja. Ja. pillen van boeken. Ja. Dan moet je eens contact met hem opnemen. Ja. Als, je, ja, als je naar het gemeentehuis gaat, is een visitekaartje ligt erbij. Ja, dus ik nou, heb helemaal, niet perfect. Waar, maar, uh, helemaal ja. perfect. Dan gaan we dan het uh, uh, uh, uh, ja. ja. in duiken. Ja. Ja. Ja. Wie weet van een goede kruisbestuiving. Ja. Ja. En dan wou ik nog aanprijzen, 24ste is er hier in het Jan van Mezaalhuis. Zijn er Brabantse muzikanten, zangers. Die Jacques Brel gaan vertegenwoordigen. Ah. Of vertegenwoordigen natuurlijk dus Jacques Brel Laat op zijn dialect. Op zijn, op, op, zijn Brabants, op, Brabants, op zijn Brabants. Op zijn Brabants. Er was toch ja, één zijn... nummer wat door de familie Brel werd afgekeurd. Ja. ja. ja. ja. ja. Ik weet niet welke het was, maar ik heb het ook gelezen. Ja, ja. ja. Dat nou dat, dat lijkt me ook heel leuk. He? Ja, een bijzonder initiatief. Dus nou, dat mooi. waren mijn nieuwtjes, Bernard. Jacques gaat heel erg nieuwtjes naast dan. Even een vraag over die kunst, uh, kunst, uh, kunst, uh, kunst en cultuur. Uit hoeveel leden bestaat die club? Uh, maximaal zeven. Ja. Uh, maar we zitten op het ogenblik, uh, wil ik het toch een beetje beperkt houden tot vijf. Ja. Omdat we ja, toch, uh, toch heel voorzichtig zijn op het ogenblik in, in het uitgeven aan geld aan kunst en uh, cultuur. Ja. En dan kun je daar wel met zeven man gaan zitten. maar. Ja. Wat heeft dat dan voor. En hoe lang hebben die zittingen in zo'n club? Hoe, wat is uh, de houdbaarheidsdatum, zeg ik dan wat ja. Vier jaar, en dat kan dan één keer verlengd worden. Aha. Oh, dat is best een mooie tijd. Maar ik heb begrepen ja. dat er al een paar sollicitaties zijn gedaan. Oh. Dus, uh, oh, leuk. Maar iedereen die iets heeft met kunst. Mag solliciteren. Die uh, mag solliciteren. ja. Je ja. hoeft niet per se. Uh, ...daar een geschoolde opleiding voor te hebben... ...maar ja. het moet wel duidelijk zijn dat je er iets... Ja, dat je, dat is mooi. ...toch wel een beetje verstand van hebt. Ja. Hoe dan ook. Had jij nog meer nieuws, Jacques? Ja, ja, ik heb uh, even gekeken... ...want dat is altijd de opdracht. <laughs> uh, een uh, huiswerkopdracht, ja. Ik, ik, vond dat, uh, ik vond het leuk... Uh, dat, ...dat stukje, het is gewoon een collegebesluit... ...maar er is vrij uitgebreid op ingegaan... ...in de kant van de fietspad... Uh, ja. ...voor Meel Hill... Ja. Ik weet, een aantal jaren geleden is er uh, op, uh, bij Melhill uh, nog een ongeluk gebeurd. Ik hoor zelfs met, dat de, de toenmalige rector daar nog bij betrokken was. Ja. En gewoon omdat die kruising best wel gevaarlijk is. En uh, dan staan er ook nog allemaal auto's langs de Venneweg, ja, langs dat eerste het stuk. Ja. Want kinderen kunnen ook dikwijls niet meer zelf naar school. Die moeten allemaal gebracht en gehaald worden. Ja. Schijnbaar zelfs ook nog op het middelbaar onderwijs. Dus... Met de bijbehorende parkeeroverlast, lees ik ja, in het Ja, ja de, de bewoners daar die houden elke keer de hart vast en zo. Nou, en, uh, ik vind dat daar een goede oplossing voor gevonden uh, is. En ook het feit, het is een, een, uh, een samenwerking. Niet alleen de gemeente doet daar iets in, maar ook Milhill Heel zelf uh, investeert daarin. En dat zijn uh, goede ontwikkelingen. Dat past ook in het WMO-beleid natuurlijk. Ja. He? Ja, het had ook een stevig prijskaartje aan, 204.000 ja. euro, om en nabij althans. Hè? Dus, uh, maar ook de gemeente, of de, de, de provincie springt bij, ja, dacht de ik, hè? He? Ja. heeft een groot gedeelte. ja. Wat was jij nieuws? Ja, er was, oh, er was er één ding, maar daar ben ik niet helemaal in detail van op de hoogte. Dat zag ik in een flits voorbij komen, de schijnbare Goorlense school. Die heeft een uh, prijs gewonnen, een quiz van, uh, van Verzuim. <lacht> een quiz van Verzuim? Oh ja, en, was een, en ik, ik, ik ken de details, ken ik niet, maar ik vond dat zo... Frappant om te, om te lezen. Dus schijnbaar hebben ze dat in Tilburg georganiseerd. En ze hebben scholen uitgenodigd en er was een quiz over verzuim. Oh? En er was een Goorlandse school, school die heeft gewonnen. Maar, maar met name ja. school. Ja, ja, ja, ja, daar ging oh. het om. En een Goorlandse school heeft ja. gewonnen. Ja. Moeten ja. we toch eens gaan speuren ja. wat ja. dat ja, geweest maar dat, is? Dat, dat, dat precies kunnen we de volgende week ja. ja. okay. vertellen ja, nou. dan. Dus een, bij deze de huiswerkopdracht, uh, ja. wat houdt het precies in? Rien, jouw nieuws. Nou, ik heb uh, nieuws waar nog niet in de bladen gestaan, hè, maar we komen net van uh, een uh, bijeenkomst van uh, Erfgoed Brabant. En daar hebben we goede lijnen gelegd, onder andere met de heemkundekring van uh, Balen nassau nou, Mijn goal was al goed, dus daar is verder niks mis mee. Mijn alphen is goed. Ja. En uh, wij hadden het plan opgevat in ieder geval om eens rond de tafel te gaan zitten of we iets met het Bels lijntje kunnen doen. Als lijntje. Dus Als een gouden lijntje. Gouden lijntje. Dus de fietsers vanaf uh, Tilburg... eerst in Riel eraf, dan in Alphen en dan in Balenassau eraf. <laughs> en dan allemaal gewoon even de heemkamer bezoeken. Ja, ja. Nou, en aan idee, de fietsroute. Dus, uh, maar daar gaan we nog uitwerken bijna. Dat ja, is op zich wel een grappig idee. Ja, nou. en Erfgoed uh, Brabant staat er ook achter. En het tweede ding waar we vanmiddag opgepikt hebben... Uh, per 3 april komt er een nieuw lesprogramma... voor, de, voor uh, groep 3. En dan praten we over de oude klas 1... Hè, zoals we allemaal weten... En dat is, er zit een animatiefilm in, wat ik uh, net al aangetipt uh, heb. En uh, wij verwachten er erg veel van, want dus, uh, dan gaan eigenlijk uh, opa's en oma's, die uh, zitten in die film. En uh, opa die woont inmiddels in New York. En uh, oma die woont uh, nog hier, of, of de zus dan van uh, opa, laat ik het zo zeggen, die woont nog hier. En opa komt dan hier naar zijn dorp. En die kijkt van, jezus, jezus, was er in 50 jaar veranderd. Hmm. En ik denk dat we daar met z'n allen heel goed kunnen scoren. Hmm. Want ja, laten we heerlijk zijn... als we hier in Goorl uh, in de vlaamse schuur rondlopen... en in Alve en wij kunnen dan straks... maar daar komen we nog op terug... een klein beetje bijdragen met zijn erfgoed te de dan denk ik dat we met z'n allen uh, op die manier leuk bezig zijn. Ja, ja. ja. nou mooi. Nou, dat komt er vlot uit, Evelien. Uh, Had je ook nog wat te melden? <laughs> of nou, heeft hij het je gas voor de voeten weggemaaid? Nou, het is inderdaad heel leuk dat uh, heen kunnen kringen... en verschillende partners in de regio... Uh, graag willen samenwerken... Mm -hmm. om deze regio... de zes dorpen die ook een tijdje geleden... in het nieuws stonden... toeristisch aantrekkelijker te maken. Mm -hmm. En wij merken nu, ook sinds onze opening... afgelopen weekend... dat iedereen daar heel positief tegenover staat. En daar ben ik bijzonder blij om. Mm, nou, hartstikke mooi. Daar gaan we het taak uitvoerig over hebben. Dat was jouw nieuws. Ja. Nou, had ik nog een paar nieuwtjes. Nou, over oh, het fietspad hebben we het al gehad, uh, Jacques. Ik even memoreren de street race in Hoorn op 2e oh, Pinksterdag, ja. ofwel 28 mei. Daar beloof ik er is een fun, een fun klasse met reeds 95 meldingen en er is ook een, een kids race. Dus dat is op zich denk ik een heel leuk evenement. Dan um, op de wildakker gaan we het ook nog even hebben: de kunstbeurs uh, Gifaglas. Ik weet niet of uh, iemand van jullie hem gezien heeft, maar dat is toch wel een, uh, nog niet. een geweldig evenement. Uh, ja, de, ja, er staan prachtige dingen daar. Ik uh, vind het ook een hele leuke combinatie de, in, in die hal. Ja, maar de prijskaart werd er aanhangt, Dat is uh, godschuwelijk hoor. Dat zou zeg maar de thee en wat is dit in Maastricht niet meer staan. Maar het is ja, de moeite waard. Het is de moeite waard. Waar ja, is rond de neus? Nou, daar, daar staan dus kunstwerken van van om en bij de 50.000 euro. Klopt, ja. En glazen uh, sculpturen van 10, 12.000 euro. Dan, lo dan loop je eerbiedig voorbij, weet je niet? Nee, <lacht> dat het ook verkocht wordt. En toch stond er op diverse objecten een rode sticker. Dus er viel me echt veel mee. Maar het is, ik vind het leuk. Het wordt al voor de zevende, achtste keer georganiseerd. Ja. En het ziet er gewoon ja. erg leuk uit. Dan, Jacques, ja, ben ik benieuwd. Vila Sperber zit in, in, in, in de reguliere verkoop vanaf 15 maart. Ben je ook benieuwd wat, wat er gaat gebeuren straks? Hè? Of daar. Uh, ...bewoning komt, of dat er toch iets van een horeca-etablissement wordt. We moeten het gewoon afwachten, maar ik ben razend nieuwsgierig... ...en ik hoop dat het pand niet al overeind blijft, want uh, ja, het is toch ook een uh, toonaangevend... ...en heel erg sfeerbepalend pand uh, voor het kloosterplein. Hè? We wachten rustig af. Dan uh, even kijken, uh, ook een mede diamant heeft nu uh, al het goord als groene. Ja. Ja, 60 medewerkers, ik vind het een leuk initiatief. Dat dat Eigenlijk gaf Leo dat op als een van de onderwerpen voor vanavond. Ja, ja. en kennelijk, uh, en kennelijk uh, wonen al die mensen ook allemaal in Goor, dus ze zijn er da erg bij dat betrokken. Dat weet ik niet zeker, een aantal in ieder ja. geval wel. Ja. Ik ben zelf vicevoorzitter van Diamant, ja. maar uh, collega van Groenendaal heeft het uh, contact ja. afgesloten natuurlijk, ja. want die ja. gaat over het groen. Maar we waren er alle twee heel gelukkig. Nou, vooral in deze tijd met al die ingrepen. Ik vind het leuk Vond ik het echt in... toen ik het last deed? Nou, dat vind ik echt ja. goed. Nou, oké, okay, dat was uh, mijn nieuws. Dan gaan we naar het onderwerp uh, mensen. En dan beginnen we toch met uh, het erfgoeddepot Riel. Gisteren geopend. De stichting heet dus Wie Wat Bewaart Heeft Wat. En, ja, dat vind uh, ik een leuke onderwerp. Ja. Of ja, misschien is het ja, wel de titel. Ja. Ja. Maar hoe ben je op het idee gekomen? Want ik bedoel, uh, eerst hoe ben je op het idee gekomen en hoe kom je terecht in de voormalige boerenschuur met zijn nou, tuinwebel? Er zijn twee heel uitgebreide vragen waar dan toch wel zes jaar uh, tijd tussen zit. Zes uh, jaar? Nou, ik ben zelf eigenlijk al van 78 af uh, goed aan het sparen. Uh, de eerste was een klauwhamer van mijn opa en een truifel. Hij zegt, hier menneken, dan moet jij dat goed bewaren. Ja. En uh, je hebt twee linkse handen, dus je zult het nooit gebruiken, zeggen ze dan <laughs> op zijn Brabantse. En uh, in 2006 ben ik weer teruggekomen in het, uh, hier in de regio, want ik had in Vegel gewoond in verband met mijn werk. En toen heb ik een werkgroep opgericht in een uh, wijk in uh, Tilburg, wijk Tresia. En uh, dat is uh, een beetje uit de klauwen gelopen, om het zo even te zeggen. een in bij de klauwenarmers. Nee. Pas goed bij de klauwenarmers. <laughs> En uh, als wij daar in die wijken reunie organiseren, dan kwamen er gewoon 500 man op af. En uh, wij merkten ook uh, in het verleden dat er uh, toch heel veel mensen waren die zeggen van... nou, wij hebben wel die spullen, maar we doen er eigenlijk niks mee. En uh, het is wel leuk om daar ook met kinderen aan de gang te gaan. Nou, dat hebben wij gedaan. Het schoolproject gedraaid in Tilburg. Uh, daarnaast bij ouderen. Uh, en daar hebben die ouderen en de jongen naar elkaar geplakt... Uh, gewoon één op één in gesprek. En er kwamen hele leuke dingen uit. Echt waar, uh, het erfgoed werd ook echt gebruikt. De tweede tentoonstelling werd door de wijk gedragen. Dus hebben wij niks neergelegd. Maar de wijkbewoners kwamen uit de keukenkastje. De een had die en de ander had dat. En uh, op die manier is het leuk samengesteld. Nou, uh, er uh, loopt dan als rode draad het muzima verhaal erin. Ik, uh, ik ken Evelien uh, nu uh, sinds 21 oktober 2010. Uh. Uh, jullie zijn ook beide actief in de heemkundekring in uh, Tilburg. Ja, daar zijn we beide actief in. En uh, wij zijn uh, toen uh, op een gegeven moment, uh, de, hebben dingetjes bij elkaar gezet. Evelien zat met het probleem met de opslag. Toen hebben we gezegd, van, dan gaan wij een stichting oprichten... om de collectie van de familiepassier destijds nog veilig onder te brengen. Hebben wij een bedrijfspand uh, in Tilburg gehuurd, de Herastraat Evelien. We hebben we gedeelte ondergebracht. En de volgende het stichtingbestuur, vond het noodzakelijk om uh, met de gemeente Tilburg... ...verder de onderhandelingen af te ronden. En die hebben op enig moment gezegd van... Uh, moet maar, uh, ...de collectie moet in bezit zijn van de stichting... ...anders subsidiëren wij niet. Dus de, gemeente, of de familie heeft zegt van oké, okay, dan dragen we het over. Mm -hmm. Het wordt aan de stichting. En uh, die, uh, om een lang verhaal kort te maken... ...heb eigenlijk 7 juli 2011 geresulteerd in het feit dat het uh, voor Evelien... ...onmogelijk was om in het bestuur te zitten... En dat wil zeggen dat ze dus in principe alles kwijt was. En toen hebben we gezegd pakken wij de draad weer gewoon op. En toen zijn wij in de Herastraat zijn we de collectie op gaan bouwen. We hebben de reminiscentieprojecten bij ouderen hebben voortgezet, schoolprojecten. Alleen de Herastraat was gewoon te klein. Toen, en toen, en toen boven, Ja, maar dat is op een hele leuke manier gegaan. Want uh, wij liepen toevallig bij Hornbach te shoppen. En er uh, was een oude Theresia bewoner. Want uh, soms uh, worden er van boven touw bepaalde dingen aangestuurd. En niemand uh, die zegt van... Nou, uh, Jozef, die heeft uh, wel ruimte misschien voor jullie. Ik, ik mailde het uh, nummer. En er was rond half elf kreeg we een mailtje. En toen heb ik Jozef nog gebeld. Ik zei, stoor ik u? Nee, gestoord mij nooit. En zo begon het eigenlijk al met Jozef. En wanneer kunnen we komen? Ja, mergen. Of morgen, zegt Jozef dan. Uh, want Jozef praat dan wel beschaafd Nederlands. En uh, wij uh, daar op zaterdag naartoe. En uh, kwart over drie was het uh, beklonken. En wij stapten daar de deur uit met een uh, goed uh, gevoel, goed huurcontract. Alleen op dat moment was het nog een kleine ruimte, maar toen gingen wij uh, de spullen... De containers kwamen steeds binnen, want we praten inmiddels over, over, over een, uh, een vijf containers spullen... die voor de vierde keer verhuisd werden inmiddels. En uh, toen zei Jozef, maar volgens mij krijgen jullie daar hier echt allemaal boven niet in, hè? Nou, toen hebben we de benedenruimte erbij gepakt, eventjes. Dan zeg ik zeg het nou even vlot. En uh, toen zijn we begonnen en toen... Uh, Even een paar weken voor de opening, uh, toen kwam de gemeente Grol en zei van, jullie niks vergeten? Ik zeg, oh, zijn we iets vergeten? Ja, maar jullie moeten ook een vergunning <laughs> hebben. <laughs> <laughs> nou, daar hebben we een goed overleg, hebben we dat uh, tijdelijk opgelost. En daar uh, waren nu, uh, 3 uh, april is er een uh, constructief gesprek en uh, tot nu toe, uh, dat werkt ook allemaal perfect en gezien de reacties, maar dan geef ik het woord graag even aan uh, ja, Evelien ik over vragen aan ja. Evelien. Ik wat, er, wat is klappen, de collectie wat, wat, wat. van de familie Passier ja, want ja, dat ja, weet ja. niemand ja. denk ik, Vertel dat in ieder geval ik niet er is altijd een ander van in de pers geweest ja, de, maar de, ik, ja, ja. Heb dat ja. is mij dan ontgaan Nee, ik vond het ook grappig, want jullie zijn dus zeg maar dit is een museum dat jullie nu beginnen, waar iedereen dus met de handen mag kijken. Hè? Ja. Je mag in de genank museum, mag je met de handen kijken, hier mag je alles, vastpakken, ja. aanpakken, drie ja. keer omdraaien ja. en weer terugzetten. Proberen, koffiemolen, koffieboontjes ja. erin. Uh, maar het, het, jullie zijn dan zo, zo ook, Maar nou wil ik van haar weten Eveline. wat de collectie is. <laughs> de collectie passier. <laughs> De collectie Passier is een collectie uh, muziekinstrumenten, gereedschappen, halffabrikaten en onderdelen van de Kesselsfabriek. Ja. Hè, wel bekend van het verhaal van Marietje Kessels. Ja. Wat veel minder bekend is, is dat haar vader een hele grote fabriek heeft gehad op de plaats waar Nu van Genteloos staat, hm. waar u, ook al heel veel wordt uh, afgebroken. Hm. En Daar uh, hebben overgrootvader... jullie overigens nog een prachtige lezing over gehad, ja. ja. ja. ongeveer een half jaar geleden. Hè? Ja. Ja. Dat klopt. En uh, mijn overgrootvader en mijn grootvader hebben bij die fabriek gewerkt. Mijn opa is in 1939 voor zichzelf begonnen. En alle mensen die instrumenten repareren of uh, instrumenten verkochten in Tilburg en omgeving... ...die zijn afkomstig van die Kesselsfabriek. En mijn opa die heeft daar uh, eerst uh, nog uh, trommels en trompetten en bazuinen gemaakt. In de jaren 70 liep dat terug. Dus toen werd het van uh, productie eigenlijk uh, reparatie en verkoop. Mijn vader heeft dat voortgezet en heeft in 1986 achter zijn winkel in de Nijverstraat in Tilburg Muziekinstrumentenmuseum opgericht. En na zijn dood in 2001 heb ik uh, dat overgenomen uh, tot 2006 in de Nijverstraat. Toen is de collectie een jaar in opslag geweest en in 2007 hebben we op de Lovense Kanaaldijk gezeten... Toen is in uh, 17 november 2010 ingebroken. zijn honderd koperblaasinstrumenten gestolen. Oh. En uh, daar hebben we eigenlijk vrijwel niets meer uh, van teruggekregen. We hebben er enkele helemaal stuk bij een metaalrecyclingbedrijf teruggevonden. En voor de rest koper, is het uh, spoorloos. Ja, Het was uh, uh, voor de koperprijs. En uh, daar ben ik ook regelmatig mee in het nieuws uh, geweest. Omdat het ook bij de spoorwegen en bij kerken, he, kopere leidingen en zo was. En dat is natuurlijk in en in triest, want de mensen weten gewoon niet hoeveel verdriet ze hebben aangedaan, omdat het gewoon cultureel erfgoed is, wat ja. voor Nederland heel belangrijk is. Ja, ja ik weet nog wel ja. van de winkeldandpastier. Ja, die heeft daar een tijd Mijn... gezeten. Ja, dat maar hoe benen ze op het idee, want dit maakt dus nou zeg maar ongeluid van, van, van het erfgoeddepot, die, die, die totale muziekcollectie, zeg maar. Nee, nee, helaas, nee niet, helaas, helaas, helaas niet. Helaas niet. Nee. nee, want die is, ligt in berk En daar kunnen wij niet meer aan, want het bestuur, die kan, die heeft gewoon gezegd van, het is van ons. Gebleft er vanaf. En ze hebben Evelien gewoon uit de laag gestuurd. Dus het is nou uit het bezit van de familie Passier. Het is uit het bezit van ons. En waar we nu mee bezig zijn, is een nieuwe kesselcollectie op te bouwen. En eh, zo gauw als er ergens een Kessel-instrument aangeboden wordt, ook waar al is het in extra deel, dan gaan we het halen. Want wij gaan de, die collectie gaan we opnieuw opbouwen en dat is een heel klein onderdeeltje. Het is zelfs zo triest dat de mensen dit weekend zeiden van Evelien, zijn daar al jouw instrumenten met je? Want het is echt, we praten nu over, ik denk relatief 1% van de collectie. Maar wat veel erger is, is een collectie werkbanken van de firma Kessels, die daar gewoon in en gaat staan te verpieteren. En dan praten we werkbanken die voor heel Europa, want we zijn in diverse musea geweest, die zijn voor heel Europa uniek. Er zijn forceerbanken, hoe tropetten gemaakt werden. Het proces was helemaal kant-en-klaar in Berglandschat. En, en dat is helemaal op dit moment voor iedereen omrijnbaar. En okay, Hoe zit dat dan? Want dat ging dan eerst over die stichting. Ja, dan is de Stichting een eigenaar zei, en daar ja. kun je niks meer aan doen. En die stichting is nooit met jullie verder nee, meegenomen. Nee, want... Uh, zaten daar zoveel stemmen in dat jullie de stemming ja. hebben verloren. Ja. Het is toch ongelooflijk, hè? Ja. En dat willen we nu voorkomen. Dat wij hier op een gegeven moment, dan komen we bij de stichting Wie Wat Bewaard Heeft Wat. Dus we hebben voor onszelf, van de, want de erfgoedcollectie is ook privébezit die we op dit moment hebben. We krijgen regelmatig schenkingen. Uh, maar daarnaast kopen wij ook op dit moment nog steeds veel. Dan heb gezegd, dan gaan we een aparte stichting doen. En dan is het, we hadden het over nieuws, maar per 1 april wordt zelfs die stichting, gaat, wordt het erfgoed weer uitgelicht. Wie wat bewaard heeft, gaat, uh, gaat op een gegeven moment het uh, depot exporteren. En de privécollectie komt in een nieuwe stichting, de Berg Passier Foundation. Ja, ja. En daar hebben we expres de Berg Passier Foundation genoemd, dat is de vader van Evelien. En uh, wij gaan van daaruit gaan wij op een gegeven moment die collectie opbouwen. Ja, ja. En dan hopen we een, een forse periode in de boerenschuur te kunnen zetten. Want iedereen is bekend ja, dat het ja. nou, tijdelijk, ja. tijdelijk, tijdelijk karakter nee. is. Maar we hebben in ieder geval op dit moment een huurcontract tot uh, toch wel een paar jaar. En wij, uh, wij verwachten van de gemeente Goorlen medewerking. Die is tot nu toe ook uh, optimaal. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel goed komt. Maar uiteraard moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Ja. En dat beseffen wij ook. Want wij willen ja. ook niet hebben dat mensen of kinderen of wat dan ook in gevaar komen. Dat is ook onze doelstelling niet. Ja, ja. En als ik heel eerlijk ben, hebben wij er ook niet aan gedacht, hoor, aan de vergunning. Want we zijn in een heel hectisch beleid. van... Uh, als, je ja. ziet, als jullie komen kijken en je ziet wij daar uh, vanaf 1 januari neergezet is. Ik kwam eigenlijk donderslag bij helder Heen, maar was nou ook wel een beetje overdreven. Maar ja, we hadden niet ja, stilgestaan. Ja. En terecht ja. dat aan de gemeente komt. Wat dat duidelijk zijn. Maar... Nou, maar wie is op het idee gekomen om al die spullen te verzamelen en. Ook om die dus te gaan gebruiken. Want jullie gebruiken ze. Het staat er niet zo nou, maar. Hebben het dat ja. hebben we eigenlijk samen gedaan. Dat hebben samen gedaan. Want Evelien deed het daar al uh, met muziekinstrumenten. En uh, vanaf 2006, zoals ik uh, geschetst heb, was ik ook al met ouderen bezig. Ja. En de ervaring leert, als je voorwerpen bij ouderen op tafel zet. En vooral dementerende ouderen. En je laat ze ook staan. En je gaat dan met die ouderen in gesprek. In de eerste instantie krijg je totaal geen respons. Mm -hmm. Want dan is het net je tegen een muur zitten praten. Op zich is dat ook helemaal niet erg. Want dat is... Dat hoort bij die uh, eigenschap van uh, dementie. Mm -hmm. Maar even naar de rand dan uh, zien dan in één keer valt, oh een glas water. had oh, ik vroeger mijn tanden mee gepoetst. En dan gaan ze terug naar de jaren dertig en dan zeggen, hoezo, uh, hadden jullie dan een tandenbal? Ja Jazeker. En wat deden jullie dan mee? Jij met poeier? Niet met tandpasta? Nee. En dan krijg je een heel leuke dialoog en dan uh, gaat diegene die ernaast zich zeggen van ja maar wij poetsen onze tanden mee as. Of wij gingen één keer per week in bad bijvoorbeeld dan leggen dan uh, een badkap uh, of een klein wasdingetje, uh, nou, een tel. Ja. En dan ging één keer per week we de tel en één keer per week kregen de ondergoed. Nou, als je dat lijntje dan doorzet en je zegt van we gaan een groep 7 erbij zetten en we zeggen dan tegen dan praten we overigens wel over actieve ouderen, maar die zetten we uiteraard niet bij dementerende bejaarden. En je zegt vertel nou eens hoe jullie daar vroeger deden. Ja, we gingen één keer per week in bad en uh, wij hadden geen telefoon. En wij kregen, toen we trouwden, kregen wij een radio. Een radio, die hadden dat gewoon bij uh, satteuren. Nee, dat was het ook niet. En dan komt de rozenkrans op tafel en dan, komt, uh, dan zegt iemand uh, van de islamitische achtergrond, zeg, maar wij hebben ook een rozenkrans. En die is veel ouder dan jullie rozenkrans hoor. Ja. Nou, dan krijg je toch enorm leuke dialogen. Ja, in heel nou, het ja. Ja. En, uh, Maar jullie doen, kijk, iedereen is, is bij jullie uiteraard van harte welkom. Maar ja. Dus jullie richten je ook op, op dementerende ja. groepen uit verpleeggaan die daar ja. aan mars naartoe kunnen komen. Ja. Rondgeleid worden. Ja. Wie doet dat? Doe je dat zelf? Doen wij zelf, ja. ja. We hebben een groep van uh, inmiddels dertien vrijwilligers. Er zijn ook aan vrijwilligers welkom. Want er zijn vrijwilligers die een dag deel komen, een half dag, ja. deel middag. Ja. En daarnaast uh, werken wij gewoon even dagen. En wij week 168 uur, dus we kunnen 160 uur kunnen, wij toch wel voorten. <lacht> <lacht> nou ja, dat is overdreven, dus, uh, maar de laatste ambitieus. maanden is het hectisch geweest. Heel ambitieus. Heinz ja, Efrain, die hoort er ook bij uiteraard. Ja, dat is als, uh, maar jullie organiseren ook dus zeg maar, externe activiteiten, zoals workshops, presentaties, kleine tentoonstellingen. En met behulp van erfgoedobjecten ook nog het vertonen van filmvoorstellingen uit de goede oude tijd. Ja. Wow. Net. We hebben een afspraak met Nostalgie net... dat wij uh, die films mogen uh, vertonen. En toen, werd er, uh, toen wij die onderhandelingsgesprekken hadden... en het ook op papier vastgelegd... Dus werd er gezegd van... Moet je moet ze vertonen, maar niet op de Tilburgse kermis. Oftewel, voor 100.000 man is niet de bedoeling... maar een groepje van 30, 40, 50. Dat ja. vinden we allemaal prima. Ja, ja. Want jullie uh, heilig uh, het goede doel... om het zo even te zeggen. En uh, ja, het, het werkt ook gewoon. En als ik net al zei... beelden zeggen veel meer dan uh, 85 boeken... Daarnaast hebben we overigens ook een eigen bibliotheek met 2000 banden en uh, noem allemaal maar op. Dus ja, je zou het bij ons gewoon moeten zien en iedereen is ook welkom. We moeten een kleine intreegeld vragen, we vragen 5 euro, maar dan krijgen ze we wel onbeperkt koffie en thee. Nou. Dus is ook, en kinderen <lacht> 3,50. En gisteren was de open dag, hebben we begrepen. En hoeveel, hoeveel bezoekers heeft hij getrokken? We hebben ongeveer 120 bezoekers uh, getrokken. Was het ongeveer verwacht uh, of, of veel, ja, weinig? Ja, eigenlijk je... boven verwachting. Boven verwachting, ja. Ja, moest ja. Ja. Ja. Ja, dus, ook niet Het is van ook heel he? positief uh, ontvangen. En, en, en hoe zijn de openingstijden? Hmm. Hoe liggen de openingstijden? Wij zijn voor uh, groepen op afspraak geopend... Ja. En uh, de eerstvolgende opening is tijdens het paasweekend. Mm -hmm. uh, dan het, oh, het is niet, niet, niet elk weekend open? Niet nee, elk weekend? Nee nog, nee, nog niet. In het zomerseizoen uh, gaat ja. het wel elk weekend open. Mm -hmm. Dus vanaf uh, juni. Mm -hmm. En uh, in, uh, in mei uh, trekken veel mensen met de fiets erop uit. Dus dan zijn we ook elk weekend open. Mm -hmm. Maar we beginnen met het paasweekend. Dan museumweekend. Week van de Ambacht. Het weekend daarna, 21, 22 april. En dan met Koninginnedag weer. Daar gaat veel vrije tijd in zitten, Evelien. Uh... Heel veel tijd, ja. Maar dat vinden we wel leuk. Het is ook leuk om te doen, anders hou je het ook niet vol. Nee. Ja. Yeah. Dat is Ik is ook een aardig, aardig idee van, van die zogenaamde themakisten. Ligt dat eens dus even toe. Want jullie kunnen, kunnen jullie themakisten huren. Ja. Ja. Voor van alles en nog wat. Ja. Voor scholen, voor bejaardenhuizen, ja. Ja. voor zorgcentra. Reunie. Om daarmee te werken. Hij wow. ja, heeft gezegd van nou, zijn opa wordt tachtig. en is opa die in een bouw gezeten. Nou, dan konden we ons gewoon weer gereedschap bij elkaar zoeken. En dan kunnen we daarbij opa op tafel leggen. Dan gaan we gezellig over de bouw vroeger praten of... Een uh, ja, rietdekkersgereedschap hebben we dan toevallig nog niet, dus bij deze, het is, maar we hebben heel veel soorten gereedschap, ook boerengereedschap, maar we weten het meestal ook wel te vinden. En de samenwerking met uh, de regio Riel die is gewoon uh, meer dan uitstekend, want Hybrechts, uh, wel bekend denk ik van de, de Rielse biefstuk, mm -hmm. nou, die is het hele weekend bijna bij ons geweest, regelmatig binnengelopen. en die zegt ook van uh, dit is het gewoon. Hè. En wij gaan het daar gewoon maken en bij het Belslijntje daar in Riel. Want iedereen gaat straks van de fietspad af. Voor alle mensen die het niet weten, wat is de Rielse biefstuk? Rielse biefstuk is, speciaal, <laughs> uh, is een speciale ja, koe. Ja. En die koe die wordt speciaal uh, gekweekt uh, hier uh, door de familie Huybrechts in Riel. Is, is de, het is de dikbilkoe. De, de, uh, de, de ja. koe volgens mij. Ja, ja de, de Lekoe, koe. Ja. En uh, die mensen zijn daar heel uh, goed op die boerderij bezig. Want daarnaast hebben ze een klein, klein beetje erfgoed. Ja erfgoed, dan is het ook nog eens een keer een zorgboerderij. En ze zijn met een minicamping bezig. Ja. Zo. Dus ik denk dat Riel en Goor binnen de kast keren veel groter is dan Amsterdam. Ja. Als ze zo een beetje nader door. En Els, Els, een stukje vlees van den hup kan ik aanbevelen. <lacht> dat is goed eten hoor. <lacht> ik vind het een geweldig initiatief hoor. En ik hoop echt dat het, ja, dat het uh, houdt vol hou het vol. Hoe gaat het verzekeringstechnisch? Uh, want dat, daar staat het dus uh, onder die hanebalken allemaal. Hoe, hoe, is er iets verzekerd of valt er niet te verzekeren? Wel, we hebben het verzekerd tegen dagwaarde. Dus op dit moment is het uh, ruim verzekerd uh, ergens voor, voor 100.000 euro, geloof ik. Maar de waarde die waarde is waarschijnlijk gewoon veel meer. Maar, mocht er, zeggen, joh. maar mocht er iets gebeuren, nee. dan zou het er op een gegeven moment... Uh, ja, dan uh, verzekeringstechnisch is gewoon goed, maar het pad is ook heel erg goed beveiligd. Mm -hmm. Dus wat dat betreft. Uh... En jullie stichting heeft Geen ook, uh, jullie zijn ook in bezin van de, de, de ambi-status, dus het algemeen ja. nutbeogende instellingen. Dus je schalen ze ook erg aantrekkelijk En dan, ja. uh, dan, dan ja. beteken je iets op het gebied van cultuur culturele erfgoed. Uh... Ja, maar het is ook interessant fiscale. Ja. Ja. Want uh, de mensen dit jaar met de geefwet, ja. het is zelfs zo dat ze 25% meer van de bruto inkomen af mogen trekken. Ja. Dus, uh, ja. En schenkingen zijn welkom. Op dit moment hebben we het allemaal nog op uh, particulier initiatief gedaan. Maar we gaan bij de gemeente nog wel aankloppen, een keertje voor subsidie. Maar eerst de vergunning. Ja, maar daar zijn ze niet schutig mee. Daar zijn ze niet schutig mee. Ja, niet, niet mee. Niet mee dat, uh. Maar in ieder geval, jullie hebben, jullie hebben een hoofdartikel. Had een ja. hoofdartikel dus in het God's Belang, Een leuk artikel overigens. Ja. En ook in de, in de Kant zelf. Hè, tussen tussen Kingenloop en Museum Heriel... Ik vind het een geweldig initiatief. Ik kom beslist eens kijken. Helaas kon ik gisteren niet. Maar uh, ik uh, ondersteun dit soort dingen van ganse harte. Heel veel succes. En, uh, nou, dan gaan we maar even een muziekje draaien, Els. Ja, jij moet het zelf doen. En eens even kijken: we, als muziek: ik heb meegebracht een, een CD en die heet The Songs of Noel Coward. En zullen veel mensen, wie is een godsnaam? Noel Coward. Nou, dat is een, uh, een Engelse acteur toneel schrijver, maar ook componist van uh, popmuziek. Dus hij heeft onder andere geschreven destijds Mad Dogs and Englishmen, A Room is a View, Mad About a Boy. Maar dit nummer wordt gezongen door Elton John. Ik denk dat niemand het kent en het heet The 20th Century Blues. Het is een geweldig hij nummer. Ik wil wel blij spelen bestreed, hè? Oh, Ja. strange illusion, chaos and confusion People seem to lose their way While it's there a strive for, love for, keep alive for, say blues Why is it that civilized Humanity can make this world So wrong In this hurly-burly Of insanity Our dreams Cannot last long We've reached a deadline A press headline Every Sorrow Lose Value is news Value Blues, 20th century blues, I get me down. Who's escape those dreary 20th century blues. Why, if there's a God in the sky? Why shouldn't he grin High About this dreary 20th century den In the strange illusion Chaos and confusion People seem to Lose their way What did they strive for Love for Keep alive for Say Call it a day Dit was de Century Blues. Gezongen door Elton John. Ik denk dat heel weinig mensen het nummer kennen, maar het is een heerlijk bluesnummer. Onderwerp 2. Met onze, onze wethouder, wethouder Sjaak Sperber. Sjaak als eerste dus uiteraard over de polverde de, de, de, de, de scootmobiels. Met een grappig idee eigenlijk. En toevallig gooien ze bij mij straks het blad van de KBO binnen... Met een uitnodiging. Scoot Mobildag, donderdag 26 april. Dus we worden op onze winkel bediend. Maar dit, hier worden de mensen uitgenodigd om dus. Uh te leren rijden op zo'n ding, want je kunt wel zeggen ik eh, neem plaats op een scootmobiel en geef gas, maar die dingen die gaan dus uh, best wel hard ja, ja, ja, best, best wel hard ja, ja. En, en, en je kunt echt van de sokken afgereden worden maar nou, op zich is dit een goede zaak dus uh, ook vind ik dat daar de, de KBO zich voor inspannen. maar dit gaat ook van de twerren, uh, is het afkomstig ja, de nou is enzo, ja. en het de pool initiatief. of de dingen ja. um, nee, eerst beginnen we bij het initiatief en hoe het zit en dan gaan we Reding, hoe, hoe, ja, ja, dus. hoe, ben je, hoe ben je gekomen zeg maar, tot, tot, die, tot die pool? Want bedoel, ja, er rijden veel Scootmobiels. Dat komt uit, eigenlijk komt dat uit de, de noodzaak, omdat er een afspraak was gemaakt. We gaan, we gaan de, de WMO toepassen ja. zoals die eigenlijk bedoeld is. Hè? Want ja. toen de WMO is ingevoerd, werd er eigenlijk gewoon AWBZ of, of WVG werd gewoon doorgevoerd doorgewerkt en alleen we noemden het WMO. Nou, vorig jaar is daar verandering in gekomen. Een van de hoofdstukken die daarover gaan, Back to Basics, maar ja. dan nou niet over de accommodaties, maar over de voorzieningen. Ja. Die, uh, dan, er moest in totaal 250.000 euro structureel bezuinigd worden op, uh, op de WMO. Daar, uh, daar, daar was een onderdeel van, uh, was een voorstel om te komen tot, tot een scootmobielpool, omdat we erachter kwamen dat er heel veel scootmobiels alleen maar staan. Ja. Mensen kwamen hè, in, in de oude uh, WVG-structuur, uh, zei ik. ...ik ben zielig, dus ik heb recht op een scootmobiel. Ja, en, ja. en dat werd en, ook zeer werd ook recht, uh, Ja, de, de, de, je werd ook gewoon door de eerste lijns hulp doorgestuurd. Hè, de de, ja. de huisartsen en zo, die zeiden gewoon uh, van... ...nou, u, heeft recht op, u loopt slecht, u heeft recht op een scootmobiel... ...ga maar naar, uh, ja. naar het loket, want uh, dat was ja. toen al opgericht. Hè, ja. en, uh, en dan krijgt u er één. En ja, dan werd er afgecheckt... Ja, uh, niet lopen, weet ik veel. Maar wel nog 800 meter, want er moet dan voor een scootmobiel. Ja, 800 meter is een magisch ja. getal. Hè? En, uh, en vervolgens kwamen die mensen... die durfden er niet in te rijden. Een van de oplossingen was... de scootmobieldag. Want die dingen die zijn ook in het, in het verkeer... Die, die rijden op de openbare weg. Hè? Ja. Ja. En uh, dan moet je eigenlijk gewoon dus houden... aan de, ja. aan de regels van het verkeer. Ja. En... Uh, andere mensen, die deden er gewoon helemaal niks mee. Die stonden gewoon in het schuurtje stoffig te worden en zo. Die, uh, daar betalen wij huur voor elke maand als gemeente. Er waren ook mensen die alleen in de zomer reden. Ja. En zwinters niet. En zo, maar je hebt ook mensen die het heel intensief gebruiken. Dus toen heb ik gezegd, nou als we nou, eens, uh, als we nou eens gaan kijken. Die mensen die het niet gebruiken. We hebben in eerste instantie een eigen bijdrage ingevoerd. Ook voor Scootmobiel. Dat klinkt erger als dat het is, want het is zo, bij al die WMO-voorzieningen kan een eigen bijdrage uh, gevraagd worden. Dan wordt door het CAK in de gaten gehouden. Die zorgen ook uh, CAK, dat er niet dat gaat staan. Het is het Centraal administratiekantoor. Ja, ja. En die, doen, uh, die, die voeren dus in feite dat uit. Uh -huh. En die uh, kijken van, nou, die mensen moeten uh, een eigen bijdrage aan betalen als ze... Uh, meer hebben als 110% van het minimuminkomen. Uh -huh. En uh, dan uh, mag dat stapelen tot een bepaald maximum. Uh -huh. En als je aan het maximum zit, dan, uh, dan uh, houdt het op. Uh -huh. Dat wordt, dat wordt door, door, door het CAK in de gaten gehouden. Maar de scootmobiel kwam er dus als een van de voorzieningen bij. In hetzelfde rijtje. Het maximum is niet verhoogd. Dus het is iets minder dramatisch als dat lijkt. Maar toen kregen er een aantal mensen, kregen ze dus zo'n Zo'n verzoek tot betalen. En uh, vervolgens werden er 15 scootmobiel spontaan ingeleverd. <lacht> en uh, dan zeg je van nou, dat betekent dat er mensen zijn die een scootmobiel hebben, die hem niet of nauwelijks gebruiken. Dat is gewoon bewezen. We hebben ook hele goede contacten met de firma Hartingbank, die op het ogenblik. Uh, die dingen levert hè, Vroeger deed daar wel zorg. Dat ja, was het Hartingbank. Ja. Ja, ja. En uh, die, die Hartingbank die heeft monteurs in dienst. Die ja. allemaal uit de regio komen. Uh -huh. En die ook de vaste klanten hebben. Die weten dus ja. precies. Ja. En uh, dus uh, toen zijn we, zijn we gaan kijken. Tilburg uh, wilden ze daar ook mee gaan experimenteren. Ja. Ik weet niet of dat al doorgezet is. Maar ja. ik weet, ik weet uh, waar ik mee bezig was. En toen heb ik met... Uh, met de ambtenaren gesproken, nou, wij gaan het gewoon proberen. We maken contacten ja. Ja. en dan gaan we kijken hoeveel op hoeveel. Nou, dan hebben we een soort vuistregel gemaakt. We denken dat we dan uh, in plaats van één scootmobiel, uh, drie scootmobiels, dat maar één nodig hebben. Dus één op drie daar uh, gaan lopen. Dat levert een o, o, is, is, is dat een beetje met natte vingerwerk geweest? Nee, nee. Want, nee, want, nee, want dat, ik lees dat... dus dat er dus 225 personen in Goorlen zijn die een scootmobiel hebben. Dat is best wel veel. Ja. En jullie, jullie pool straks wordt niet meer dan, er worden er vier, hè? Vier. Ja, we beginnen met een experiment. Ja. Wij huren ja. ze wel, hè. Ja. En, en wij betalen ook. En, uh, we hebben met Thebe een overeenkomst afgesloten ja. dat die het uh, stuk planning en coördinatie doen. Ze worden ook gestald hier bij het Elisabeth, bij het zorgcentrum. En met, met, met vrijwilligers gaan die afleveren, ja. ophalen. Dat, uh... Ja, er zijn al een paar vrijwilligers die daarvoor gevonden zijn om Zo. dat te gaan doen. Zo, Oh, dat is denk ik ook best wel leuk als je vrijwilligerswerk ja. wil doen. Is, uh, ja, ja. Dus ja, ja. dat soort, ja. soort dingen in de busjes houden en wegbrengen. Mensen zijn ja. altijd vrolijk als ze zo'n ding krijgen. Mag ik dan ja. nog iets over vragen? In het verleden is er uh, sprake geweest dat de Diamantgroep de reparatie zou doen. Is daar iets van uh, uitgekomen? De, nee, daar is niet uitgekomen. Dat doet, uh, uh, dat doet Hartingbank zelf. Oké. Okay. Uh, dat zit gewoon in een servicecontract in. Okay. Inderdaad, ik, ik heb daar wel over gedacht om dat te doen. Ook, ja. Omdat ik ook een connectie heb met Diamant natuurlijk. Ja, want ik lees er ook het in. Dat er uh, wel eens achter de schermen. Maar uh, ik ja, vond nou het wel de, een goede initiatief. De, de, idee was, de idee was er wel. Ja. Maar uh, ja, de, de leverancier die zegt van nou, dat doen wij zelf. Dus ja. er komt uh, die dingen worden uh, nagemeten. De, de, de bandenspanning wordt in de gaten gehouden. Dat doen ze nou soms met die scootmobieldag. Dat dat die mensen voor het eerst de bandenspanning wordt ja. uh, gemeten. Want daar zit altijd zo'n rijdende werkplaats bij. Ja. Hè? En uh, dan hebben ze altijd een schone scootmobiel... en uh, eentje die ook technisch helemaal in orde is. is. Uh -huh. Daar betalen wij wat voor. Maar, nou heb ik een maar vraag. wij denken dat we er minder voor betalen... als voor het continu huren van die vaste scootmobiel. Uh, ja, ja. Maar ik... Dat, ik als, als die vier van jullie van de gemeente, even zo, maar zeggen, hm. jullie die apart huren, dan kom ik dacht eerst, misschien komen die van mensen die zeggen, nou, hier heb je de mijne, want ik doe het toch alleen maar in de zomer, of ik doe het bijna nooit, of, ja, ja. of, of. Nee, maar die mensen leveren goed ja, scootmobiel in, ja. bij de leverancier, ja, ja. en wij krijgen er vier, en op de momenten die mensen er een nodig hebben... Dan kunnen ze zonder eigen bijdrage, want dat is dan uh, nog een, een saljande detail wat erbij hoort. Mm -hmm. uh, de, je, als je in de pool zit, hoef je geen eigen bijdrage te betalen voor die Dat mm -hmm. ja. Ja. is ook haast niet te doen, administratief. Nee, nee, daar word je gek van. Dus maar, die, deze, maar deze poolzak betekent dus wel, en dat in feite als mensen straks zeg maar, uh, individueel een uh, scootmobiel zouden willen aanvragen, straks vaak nul op request zullen krijgen, dan zullen ze verwezen worden naar de, naar de pool. Dus nou, er zal gecheckt worden, waarvoor hebt u hem nodig? Hoe vaak hebt u hem nodig? Mensen en dan kunnen kan volstaan worden met, nou ja, we gaan hem daar maar halen. Hebben, dat gaan we niet afdwingen. We gaan, uh, nee, als mensen we, gaan. vinden dat ze, dus, dat ze hun eigen scootmobiel uh, moeten hebben... Ja? ze zeker doen, dan moeten ze wel de eigen bijdrage betalen. Oh, want ik lees ook namelijk, en ik, dat wist ik, weer. dat is voor mij nieuw hoor... ...dus, een nieuwe uitgangspunt in 2 MO-beleid... ...een van de uitgangspunten is dat het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen... voorrang heeft. ...op het verstrekken van individuele voorzieningen. Dus ik zou zeggen... ...als iemand een individuele aanvraag ...zou zeggen, nou mevrouw, ja, ja, ja, ja. meneer, kunt u hem gewoon uh, collectief gebruiken... ...dan ga hem daar halen. Je als, als, als er ook uit. Als iemand, zo iemand komt en die zegt... ...ik gebruik hem maar één keer in de maand... ...dan ja. ja. zal ze dat wel dan zeggen. Dan krijg je die, die pool ervoor... Uh, ja. het ...primaat zoals hij ja, het. Heet. Ja. Ja. Ja. Maar uh, kijk... Ik kan, ik kan, vanuit, uh, vanuit uh, of ja, loketmedewerkers. Ik bedoel, ik ga daar zelf natuurlijk niet. Maar die, die uh, loketmedewerkers kunnen vanuit hun positie helemaal niet zien hoe vaak de mensen. Nee, er, ja, ja, er zijn maken. natuurlijk mensen. Dat zie je in ook. Je sjezen altijd oh, met die dingen daar... Die, die, als je ook meer dan drie keer in de week wil hebben, dan krijg van. je manier. Ja. Dan, dan moet je al een interview willen. ik ja. ja. even naar de praktijk. Hoe gaat het in de praktijk? Straks zeggen wij eens, nou, ik wil zo'n ding aan gaan vragen. Dan ga ze naar het loket, lees ik in de Tome van ja. Dus ja. Het voormalige wit gede kruisgebouw ja. Daar kunnen ze zich melden. Krijgen een pasje en hoe gaat het dan verder? Dan hoe, hoe, dus hoe, hoe pasje het? Als ze geïndiceerd zijn voor de WMO, he. voor überhaupt een uh, scootmobiel, uh -huh. dat moet wel. Die, die indicatie voor... moet er wel ja, zijn. Ze dus moet moeten aangewezen zijn op een... Zou je die indicatie krijgt, wordt er ja. altijd vanuit de gemeente doorgegeven aan, de, aan de Theben. Nou, dat dat ja. nummer. En die mensen komen in aanmerking. Ja. Voor, de, voor, voor, voor die pool. Ja. ja. Nou, dan uh, hebben ze een pasje. Ze, ze bellen 24 uur van tevoren. Ik wil, uh, ik wil morgen uh, een scootmobiel hebben. Of, en dan heb je verschillende types. En, en ja. één uh, e-fix rolstoel zit er, dacht ik, ook nog bij. Ja. Dus dat zijn van die speciale rolstoelen. Nou, die, uh, die wordt 24 uur van tevoren uh, wordt besteld en dan wordt die thuisgebracht. Of je haalt hem zelf op, dat kan ook uh, ja, ja. Kan zijn. Uh, Wat je maar wil. Maar je hebt Zul... er in ieder geval vrijwilligers voor, hè, om, ja, om, om ja. die rolstoel. Ja. Die, uh... En dan uh, moet die binnen, uh, binnen 24 uur ook weer terug zijn. Ja, ja. Zullen we het nog even hebben over het onderzoek naar de wijkcentra? Ja. Want dat vond ik toch wel curieus, eerlijk gezegd. Echt waar? Dat ja. loopt er al heel lang. Ja. Ja. Ja. ja. Ik snap niet wat er nog Goh. te onderzoeken valt. Goh, maar leg het, komt... het eens uit, Wiert Weer leg het eens uit. Er is in 2009, een, uh, toen zat ik nog uh, onschuldig in de raad, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, toen kwam er een voorstel... Er nooit onschuldige die in de raad zitten. Nee. De eerwaard, die mensen zijn, dat zijn net... Je mensen. zit er dan met nee, voorbedachte raad, <laughs> denk ik altijd, als. Die, uh, Toen kwam er uh, eigenlijk een beetje... Uh, out of the blue kwam er in één keer een, uh, een uh, bezuinigingsmaatregel. We moesten geld hebben, zoals gewoonlijk de begroting niet sluiten. Uh -huh. En dat deden we door, de, door te zeggen, nou we gaan de wildakker sluiten. Ja, dat okay, nog goed, ja. Vervolgens uh, veel commotie daarover natuurlijk uh -huh, uh -huh. En, uh, en, en zo en vervolgens kwam het in de raad en ik heb toen zelf een, uh, een motie ingediend waarin, uh, waarin uh, wij aangaan dit kun je niet maken op zo'n manier, zonder enige onderbouwing, zonder uh -huh. enige uh, uitdieping, uh, uh, ga maar een onderzoek instellen en doe dat niet alleen aan de wildhakker. Mm -hmm. Maar betrek daar dan ook andere accommodaties bij? Nou, ja. vervolgens is er nog iets uitgewerkt, er zijn ook de binnensportaccommodaties bijgekomen. Ja. Ja. En je hebt uh, en de, de wijkcentra, en de enige uitzondering, er waren een paar uitzonderingen, dat is. De Leibron en het Jan van Bezouw, want die waren duidelijk bovenwijkse voorzieningen. Die, die, uh, ja. En uh, het zorgcentrum hier, Thomas Liestra nummer 4, waar jij het net over had, oh, ja. hè? Dat, uh, daar loopt een apart traject voor. Ja. Want uh, die gaan ja. we kijken of we die functies in het Jan van Bezouw ja. kwijt. Maar ik begrijp dat het nu ook zeg maar, een soort uh, trio was gevormd dus door, door uh, de deel. Uh, ...mainframe en, uh, en de wiltakken die drie. Nou, dus de activiteiten ze... die daar plaatsvinden... ...zouden naar elders geschoven moeten worden. Zo heb ik het een beetje begrepen. En daar komt er dus een... ...dat vond ik het heel, heel erg mooi geformuleerd. Het college, even kijken... ...verzoekt de raad richting te geven... Ja. ...voor het onderzoek naar de toekomstige inzet... ...van accommodaties. Wat is het geval? Ik, uh, ik heb daar onderzoek dus opgestart... Ja. Moest eigenlijk, ik werd wethouder, dus ik moest mijn eigen motie ja. gaan uitvoeren. Ja. Daar hebben we hebben een zeer serieus rapport van K plus een, een, een echt kwalitatief, heel goed rapport uh, is er gemaakt. Express, extern. Om uh, zeker geen gekleurde uh, toestanden in te krijgen. En dat was Back to Basics. Uh, back to Basics is, uh, is een ander traject. Maar mm -hmm. dit accommodatie, sorry, accommodatieonderzoek is een onderdeel geworden van Back to Basics. Ja, ja. Wat Aha. we dan nou gedaan hebben? we tegen K plus gezegd. <coughs> Onderzoek of alle activiteiten die er in Goorden en al die dingen plaatsvinden. Of die daar Echt? zouden moeten plaatsvinden. Wat is logisch. Uh, uh -huh. Kijk ook naar de tarieven. Uh -huh. Er zit nogal wat uh, verschil in de verschillende tarieven. Uh -huh. En uh, kom met een voorstel. Uh -huh. Die zijn uh, met uh, meer dan één voorstel gekomen. Dat was ook de bedoeling. Want inmiddels zat er ook een andere raad. Een raad die veel meer, al, uh, veel meer mee wil denken in het nieuwe duale denken. En stellen en richtingen aangeven. Daar komt het richtinggeven vandaan. Ja. En niet al voorgekookte ja. voorstellen ja. van het college krijgen... waar je dan ja of nee of misschien tegen zegt. Ja. Ja. Dus in dat kader... Uh, hebben we dus dat rapport uitgewerkt, we hebben we een advies gemaakt waar drie, zeker goed, ja, waren, waren drie opties uit de. Uh, oh, zijn ook... die al uitgewerkt? Want ik dacht, zijn dat, ik drie dacht dat het hele onderzoek nog zou moeten gaan beginnen. Nee, dat is niet het geval, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dat is dat er, al. Is er al. Dat is al. Dus het bureau heeft al uh, het nodige werk verricht. Ja, die is al meer dan een jaar bezig. Aha. En de, ze hebben dus drie opties. Ja. En die drie opties, uh, daarvan is er één uitgewerkt. Uh -huh. Om te laten zien hoe dat dan werkt. En daar zijn drie denkrichtingen in, uh, in bepaald. Uh -huh. Uh -huh. vier denkrichtingen. Uh -huh. En die derde optie, dat was het, uh, het uh, verplaatsen van mainframe. Uh -huh. daar komt maar Sjaak, waar slaat dan op? Daar staat het college vraagt de gemeente raad binnenkort om 15.000 euro ter beschikking te stellen om alle opties nader te onderzoeken. Nou, dat staat daar niet goed, want uh, de, de gemeente, de, het college vraagt die 15.000 euro om een optie zoals de, de raad ons gaat aangeven, ja, daar ja. moet je mee verder. Daar moeten, we, ja, daar moeten we oh, geld voor hebben om de en uit te Daar, slaat, daar slaat die ja. kreet op van het, het college verzoekt de raad de richting te geven aan. Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is een heel belangrijk iets. Hè. Dus de, de raad gaat zeggen, nou, onderzoek dit maar verder. En dan komt er pas een, een definitief... Ja, uh, ik zou denken, net zo'n de wildakker en zo. Dat loopt toch wel als een trein. Ja, maar daar gaat het niet om. Hè. Er zijn twee dingen. We hebben, uh, we hebben a, ook daar een bezuinigingsopdracht. Ik kan er niks te doen, doen. Uit het accommodatiebeleid moet 50.000 uh, euro ja. bezuiniging komen. Ja. En we hebben een, uh, een, uh, een, een beleidsvoornemen... Uh, om uh, zaken efficiënter en, uh, en uh -huh. meer doelgericht aan te pakken. Uh -huh. En dan ga je dus kijken, wat doen we, wat subsidiëren wij op het ogenblik? En is dat eigenlijk gebruik van de subsidies? En uh -huh. doorstaat je ook de toets van de, van de WMO-doelstellingen? Uh, uh -huh. En dan uh, moet, je, moet je dus gaan, gaan kijken, wat doe je in de wildhakker, wat doe je in de deel? En wat doe je in die binnensportaccommodaties? Hè? Want dat is erbij gehaald omdat de Haspel een groot probleem... Uh, Aan te worden is, uh, of al is. Al is, als we dat willen gaan ja. renoveren, kost het 2,5 miljoen. Dus daar mogen ja. we ook nog wel eventjes over nadenken. Zeg, so, Jacques, maar ik, ik lees je? ook dat, dat dinsdag 20 morgen dus, dan, ja. dan is er dus een de kunstje welzijn die zich, die zich buigt over het probleem. En uh, de raad vergadert, even kijken, het besluit wordt... 10 juli, denk ik. 10, april, hè? Dan wordt echt het, ja, april, wordt een raadbesluit ja, ja. genomen. Maar dat dus, kan dus alle richtingen opvallen. Het kan ook de richting opvallen van het gebouw Slopen. Nou, in theorie Kan, kan dat als dat het een monument is? Nee, de Haspel gaat sowieso weg. Ja. Nee, maar het kan betekenen Slopen. Het kan betekenen, in principe, hè? Want uh, volgens mij is de wildakken een monument. Dus ik denk dat het niet zo heel snel kan. Maar, nee. uh, of de deel. De deel is een monument. Maar het kan ook uh, betekenen uh, verplaatsen van een activiteit naar, uh, naar een andere activiteit. Ja. Waardoor je ja. een ander gebouw ja. vrij speelt. Het ja. ja. kan ook betekenen ja. verkopen. Ja. ja. ja. Voor, voor woningbouw. Ja, alle, ja alles, alles is mogelijk. Ik vond ook een grappige opmerking in het stuk van Henk Raak, Die zei van, wat betreft het jeugd- en jongerenwerk. Ach, het college had op voorhand niet wenselijk dat dit met de tijd vermengd wordt met andere activiteiten. Ah, ja, ja, ja. <laughs> Oftewel... Het moet niet een lawaai worden, want dan hebben anderen er last van ofzo. Ja, in Ja, K plus C rapport staat dat ja. gewoon. Jongeren, uh, als je een jongere activiteit uh, hebt, die, uh, die hebben een eigen identiteit nodig blijkbaar. Uh -huh. Nou, niet blijkbaar uh, hè. Ja. Hmm. Dat is, is het, gewoon zo. Ja, nou, dan is dat ook blijkbaar ook zo. <laughs> en, uh, die, uh, want ik had zelf eerst de gedachte van, we maken er een soort mengvorm van. We, we doen uh, Die jongeren die zitten dan s'avonds. Dan kan er overdag best die bridge club blijven zitten. Bij wijze van. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, dat, uh, dat werkt niet. Ja, dus uh, ja, werkt. ja goed. Dan moet je ook zeggen. nou, dat Verlaten we dit pad. Ja. Daar, uh, ja. daar doe ik ook niet zo moeilijk over. Maar, maar wat, verwacht ja. je, wat verwacht je van de inspraak? Want ik heb begrepen dat, uh, dat dus, uh, de wildhakker. Die heeft, mor heeft dus uh, gevraagd. Of ze in ieder geval even mogen, mogen spreken. Spreekrecht gevraagd. Ja. Je ja. hebt spreekrecht gevraagd. De wildhakker. En de deel. En de Scouting Goorde heeft, uh, heeft er ook gevraagd. En ik heb vanavond nog een brief binnengekregen van het Scargebestuur. Mm -hmm. Die uh, het rapport heel sterk ondersteunen. Maar dat is natuurlijk logisch. Oh. Maar oh. uh, ja, die, uh, die zullen proberen de raad of de commissie te overtuigen dat, ja. uh, dat ze hun activiteit uh, moeten handhaven zoals het nu is. Jongens, de tijd is snel. Wij moeten gaan uh, stoppen. Uh, Jacques, bedankt. We zullen het afwachten. Ik bedoel, ja. even kijken wat ja, er morgen uitkomt en het spannend. raadbesluit. Ik ben razend nieuwsgierig. Mensen, dit was Golse Kringen. En we bedanken onze gasten Evelien Passier, Rien van der Heijden en Sjaak Sperber voor hun deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning, Stefan Eikenaar. Golsenkringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag en op donderdag van 9 tot 10 s avonds, Maar ook via de kabel en internet, 24 uur per dag duurt een week na de uitzending op www.lokaleomroepgoorlen.nl-golsenkringen.html. Het is er weer uit zonder haperen. Uh, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.